In Turkije is de ontsnapte mensenhandelaar Shaban B. aangehouden. Hij was in Nederland veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor onder meer vrouwenhandel. Maar in september ging hij er tijdens verlof vandoor. Vanochtend werd Shaban B. in Antalya opgepakt door de Turkse politie. Hij is verdachte in een Turks onderzoek naar afpersing. Alle fractieleiders die vandaag bij de koningin zijn geweest, willen dat er snel verkiezingen komen, nog voor de zomer. Ze zijn het niet eens over de vraag of er een informateur moet, moet komen. Het CDA en de ChristenUnie vinden van wel. Andere partijen, zoals D66 en de PVV, willen dat het rompkabinet demissionair verder gaat. Er kunnen dan geen nieuwe ministers worden benoemd. CDA-leider Balkenende ziet een mogelijkheid om te bezuinigen door het aantal ministeries te verminderen. Dat zei hij op een campagnebijeenkomst in Nijmegen. Welke ministeries hij wil opheffen of samenvoegen, dat zei hij er niet bij. Over de val van het kabinet zei Balkenende dat het CDA geen partij voor weglopers is in tegenstelling tot de PvdA. Maar hij zei ook dat hij niet wil zwarte pieten. Het begrotingstekort over vorig jaar is nog hoger dan verwacht. Op Prinsjesdag werd nog gerekend op 4,8 procent. Later werd dat al naar boven bijgesteld. Nu blijkt dat de tekorten zijn uitgekomen op 5,3 procent. En dat komt onder meer door de belastinginkomsten en hogere zorgkosten. De staking van Duitse piloten is twee weken opgeschort. In die tijd gaan de piloten kijken of ze het conflict met hun werkgever Lufthansa kunnen oplossen. Vandaag werden 900 vluchten geannuleerd. De komende dag wordt er weer gevlogen. In Frankrijk gaan de luchtverkeersleiders de rest van de week staken. In Griekenland wordt woensdag niet gevlogen en ook bij British Airways zijn er stakingen in aantocht. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het noordwesten droog. minima van 0 tot 5 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Maar smiddags gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het. En... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu U de nacht. For 27 jaar in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar Al twintig jaar het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar ZFM. ZFM.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 Van je wil en hoe ik het bedoel Je kan vertellen hoe ik het De vader in, om je mond De licht valt op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan wel merken hoe je bekijkt Wat van je denk Je ogen steeds te Je kunt vervoelen voelen hoe ik om je heen, uit van jou Waar voel ik nu nog Maar ik kan veel beter zwijgen Ik kan me zeggen wat ik kan wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan me raden wat je zegt, zelfs als ik je vertel. Dan hoop je van maar Ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks. Ik alles van je leven met alle mensen werken mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in mijn ziet. Wil je alles leren kennen, maar misschien wil jij dat niet.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 Live in Zandvoort.